Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bezoekersstellen volgens het instituut voor alcoholbeleid Stap... verkleint dat de kans dat de drank wordt doorgegeven aan jongeren onder de 18. Alcoholschenken aan jongeren die nog geen 18 zijn is wettelijk verboden. Maar op festivals is die regel moeilijk te handhaven, zegt Stap. De weduwe van de Chinese dissident Liu Xiaobo is nog altijd zoek. Haar Amerikaanse advocaat heeft om een onderzoek gevraagd van de Verenigde Naties. De dichter Liu Xiaobo, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, was veroordeeld tot elf jaar cel. Hij overleed vorige maand aan leverkanker. Zijn weduwe werd voor het laatst gezien toen de as van haar man op zee werd uitgestrooid. In Delfzijl is een vrouw omgekomen bij een brand in een woning. De brand werd vanmorgen vroeg ontdekt. Tijdens het blussen ontdekte de brand weer de dode vrouw. Het is vermoedelijk de bewoonster. De oorzaak van de brand in Delfzijl is nog niet bekend. Minister Koenders heeft negen Nederlanders op de sanctielijst terrorisme laten zetten. Dat betekent dat ze niet meer bij hun geld kunnen. Wat die negen precies hebben misdaan is niet bekend. Op de lijst staan vooral Nederlanders die zijn afgereisd naar landen als Syrië en Irak. Ruim duizend mensen eisen dat Leen Bakker een bed levert voor 24 euro. Ze hebben zich gemeld bij een juridisch adviesbureau. De hoogslaper stond de afgelopen week einde per ongeluk op internet met 92% korting voor 24 euro in plaats van ruim 300. Volgens de meubelzaak was er sprake van een technische fout. Tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om genderneutraler te worden. Dat blijkt uit een enquête van de NOS, waar 150 gemeenten aan mee hebben gedaan. Een paar plaatsen hebben al maatregelen genomen, zoals genderneutrale toiletten in het stadhuis. Het weer, eerst nog regen, van het westen uit opklaringen, veel wind uit het zuidwesten en langs de kustkant op windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Zandvoort, in Hotel Hoogland nog gezellig, waar iedereen welkom is om een kopje koffie te drinken of wat anders. En wij gaan het tweede uur hebben uh, met, ik heb die E al weggesleept, Carla Hogendijk, Biesenbergen, <laughs> dus dat één E te veel. En we gaan het hebben over uitvaartcentrum, daarna gaan we met Ayuma praten over het Summer Festival en dat zit eraan te komen. Yep. En als laatste praten wij met Juriaan Petter van het Leger des Huis. Maar nu praten we met Carla. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen Carla. Goedemorgen. Het uitvaartcentrum Zandvoort. Uitvaartzorg. Zorgcentrum. Zandvoort. Dat woordje wat erbij komt. Vroeger Zandvoort. heette dat allemaal uitvaart. Ja, maar sinds we dus, dus in uh, Tollenstraat zitten, is het uitvaartzorgcentrum geworden. Wat is het verschil? We zorgen nog net zo goed voor de mensen. Dat, dat, dat is eigenlijk geen verschil. Maar we moesten gewoon een mooie naam hebben. En, om de, en we horen dus bij... Uh, uitvaartcentrum Haarlem en onderling willen die, die doen samen dus ook uitvaartzorgcentrum Zandvoort. En ik sta daar dus uh, zowat 25 jaar als gastvrouw. En de laatste jaren dus met uh, mijn Zandvoortse collega's... Uh, Aagje, Hulsje, Spirius en José Wolters... Daar nou begon je vanochtend, hadden we het net over de bui die er vanochtend was, uh, om de bloemenkast open te ja, maken? Er is, Vertel nog, eens. er is nog een uh, begrafenis vanmiddag. En de bloemenkast waar de bloemisten dus hun bloemen neer kunnen zetten, ah, die moet altijd het. open zijn. En omdat er vanmiddag dus een begrafenis nog is, kunnen ze daar nog hun bloemen neerzetten. Uh, en die worden dan later. En die worden dus. En, uh, ik ben daar elke dag van 4 tot half vijf, als er een overledene ligt. En morgens gaat de bloemenkast eens open. En dan zorg ik middags dus dat de bloemen bij de desbetreffende overledene komt. Dus, dus de, uh, de bloemist die krijgt een opdracht van... Uh, er moet van een de krans aapestalde. of een bloem of, uh, uh, of iemand die bekend is. En ja. dat wordt dan door die bloemist geleverd. En dat, daar is die bloemenkast van. Ja, inderdaad. Ja. Daar kunnen ze alles neerleggen. Nee, ja, dat, dat, mijn dame vroeg nee, het dat ook. Is want het, is zondag, dat dat het is gewoon heel prettig dat het niet precies op. alleen maar een half uurtje ja. is. Maar dus dat dat, uh, dat dat eigenlijk voor hen de hele dag door kan. Doe je uh, alleen zandvoort antwoord of doe je ook nog in Haarlem? Uh? Uh, ik ben ook gastvrouw in Haarlem. En ik doe ook één keer in de maand uh, aangifte van overlijden... bij de diverse uh, gemeentes. En zolang ik werken mag, blijf ik lekker werken. En je zegt, je gaat aangifte doen bij de gemeentes. Van is dat overleid. iets wat je dan op verzoek van de familie doet? Is dat iets wat normaal de familie zelf nee, doet? dat wordt altijd door het uitvaartcentrum gedaan. en uh, Dat is om dus de akte van overlijden te krijgen... En om het, uh, de bevestiging dat iemand begraven dan wel gecremeerd mag worden. En, uh, ja, en als er euthanasie is, moet er dan, is dat ook weer een speciale. En als het een ongeval is, weet, daar zit allerlei... Uh, nou, dat weten, mensen weten dat niet. Dat nee, dat, dat, dat, daar dat stukken wordt admin... altijd, dus door het uitvaartcentrum wordt dat dus verzorgd. Ja. De procedure is dus eigenlijk als er... Als iemand overlijdt, dan belt een nabestaande jullie op? Dat kan. Of, hoe gaat, hoe of, een, dan andere, dan of een andere uitvaartcentrum natuurlijk. Nou ja, maar, uh, als jullie bellen, hoe gaat die procedure dan lopen? Dan wordt er dus opgenomen van uh, wanneer is mevrouw, meneer overleden. Het, uh, zijn, uh, zijn, zijn, zijn nummer, alle gegevens worden opgenomen. En dan wordt er een afspraak gemaakt wanneer een uitvaartleider... even langskomt om de hele uitvaart uh, de, te bespreken. Uh, zorg. Is dat ook uh, de, de rouwkaarten verzorgen? Dat doet ook uh, dus het uitvaartcentrum, het hele... maar dat kan, kan je ook uh, privé doen als je dat uh, wil. Omdat het natuurlijk tegenwoordig met de computer zoveel mogelijk is. Maar meestal wordt het dus door het uitvaartcentrum uh, gedaan. En zodra de schouwarts geweest is uh, en ze hebben dus naar de parklaan gebeld, dan komen de, op afspraak dus de broeders om mevrouw of meneer op te halen. En dan worden, wordt, worden ze verzorgd gekleed, uh, dan wordt er een kist besproken. Dat doet dan de uitvaartleider die dus het gesprek bij de, bij de nabestaanden heeft. Is dat de man of vrouw die dat compleet begeleidt? In principe wel. Alleen is dat natuurlijk toch niet helemaal altijd mogelijk dat degene die het komt aannemen, zeg maar, ook de uitvaart uh, komt uitvoeren. Want ja, ze hebben ook hun vrije dagen, ze hebben een vakantie. Dus. Hm. En dat is dan jammer als er een andere uitvaartleider, het, of begeleider. Het komt verzorgen, maar ja. we doen het allemaal, of ze doen ze. het allemaal. Ze doen het al. Ik, ik ga geen uitvaart begeleiden. Nee. Ik wil niet met eens uh, rond de tafel zitten en ook nog over Pecunia praten. Is dat, is dat inderdaad iets waarvan je denkt dat het wenselijk is om dat dan iemand uh, te laten doen die niet die verbindenis met Zandvoort heeft? Of kan dat dan ook weer positief werken, als je wel een verbindenis hebt? Dat, dat, dat, maar dat moet degene zelf prettig vinden. Ja. Zelf prettig vinden om dus met ze... Kijk, ik werk dus op Zandvoort waar ik dus best wel veel mensen ken. En dan merk je dus dat het gewoon prettig is... als ze die bekende kop zien staan van... oh, Carlijsner. ja <laughs> maar, en, Het kan een fijn gevoel ja, zijn dat, ook. Dat, dat is dan gauw alweer een klik van... ja, en, nou, mijn man heeft een autorijschool gehad. Dus, oh, ik heb naar Bert geleist. en Dus dan is dat gewoon al een beetje klein beetje vertrouwen... waardoor ja. mensen mm. toch een ja, zeg maar een millimeter... Makkelijker binnenstappen. Uh, en, want het is toch altijd een drempel die je over moet. om even naar een overledene. Ja, je vader, je moeder, je ja. broer of je zus uh, te gaan kijken. En dan is het uh, vaak prettig als er iemand bekend is. Nou heb ik laatst. Uh, met een vriendin uh, erover gehad. Uh, over de uh, mogelijkheid van een uh, urn. die zeg maar biologisch afbreekbaar is. En daar komt dan een soort. Een uh, boom uit? Exactly. <laughs> Is dat iets wat je. Een boom? Een boom daar kun je een dus een boom uit. Ja, dus ja. Die, je, je kunt die urn dan in de grond plaatsen. En dan groeit daar een boom uit. Ja. Oh. Nou ja, dan, Is dat iets wat jullie al gedaan hebben? Nee, niet dat, ik me, niet dat ik weet. Maar ik neem aan dat als dat uh, besproken wordt. En dat daar die mogelijkheden altijd zijn. Er zijn tegenwoordig zo vreselijk veel mogelijkheden. Natuurlijk ook wat opbaden betreft. Ja, want... Bijvoorbeeld andere uitvaartcentra kunnen natuurlijk bij ons in Zandvoort ook. Ook al ben je dus bij Jarden of Monuta of wat dan ook. Ze kunnen wel bij ons gewoon opgebaard worden. Ja. Dus het is dus niet per se, je moet bij de parklaan komen om in Zandvoort opgebaard te worden. En dat uh, weet ook niet iedereen. En dat is natuurlijk ook prettig. Kun je altijd op alle plekken begraven worden? Of is dat? Uh... Tegenwoordig wel. Dat, dat, dat is net als met trouwen kan dat ook tegenwoordig. Het ja, hoeft niet echt uh, gebonden nee, je kan, je kan te zijn. Je kan op het strand, maar je kan niet begraven op het strand. Nee. <laughs> nee, want dat gaat. gaat wel een beetje. Nee, maar over die, nee, over die boom gesproken. Ja, ja. Hè, die, die, die boom, dan moet je wel een plek hebben waar die boom kan groeien. Want je kan natuurlijk niet zeggen van. Nou, ik uh, zet die boom in, in de grond op de begraafplaats. En ja. nou, dan, dan hop, komt er een boom uit. Ja, dat is dan dus wat je bespreken moet met de uh, uh, ambtenaar. Dus bij, bij de begraafplaats, met Michael. Ja. Van is daar een mogelijkheid toe? Ja. Dat, uh, en welke. Bos mag ik mijn urnen begraven? En op welke plek mag ik, hem, mag ik dat dan doen? Ja. Want het wordt wel gedaan natuurlijk dat de urnen bij een graf ingezet inge, ja, worden. Als je dan richting die, die, die bomen gaat, dan zou je toch een stukje uh, begraafplaats moeten afmaken nou, ja, als bos. Ja, nou, dat, dat zeker, natuurlijk. Tuurlijk. Maar het is net als met dat ze dus een stukje hebben om dus de as, een speciaal stukje hebben om de as te verstrooien. Okay. Ja, de, de, tegenwoordig is dat ook allemaal wat makkelijker, maar daar is ook een speciaal plekje voor op de begraafplaats. Er wordt niet gecontroleerd, hè, wat er met de as nee. gebeurt. Nee. nee je, dat, je, als je de urn je meeneemt, hoort, je hoort, dan... Je, hoort, ja, je haalt hem op, en dan nou ja, dan mag je ermee doen wat je wil, zeg maar. Als ik hier midden in door heb gestaan, en... Uh, <lacht> <lacht> nou, nee, dat mag niet, Carla. <lacht> nee, dat mag niet. <lacht> <Nee>. nou, <lacht> en dat ja. doen we ook niet. Nee. nee, je, nee. je ziet uh, soms aan het stranden ja. wel eens van die kleine ceremonies, ja. en dan laatst kwam er een meneer naar me toe, die vroeg een foto maken, en die had ook en die, die deed dat ook in ja, het water. Dus ja, ja. men is vrij om dat te ja, doen. Ja, inderdaad. ja, nou ja de, wij zitten nu alweer zeven, 17 of 18 jaar vanuit de Poststraat. Dus naast de begraafplaats. En, nou, de, uh, in 26 mei bestaat de begraafplaats 100 jaar. Zo. En dan hebben we het nog steeds over de nieuwe begraafplaats. Ja. Die bestaat ja. inmiddels ook al van 50 ja, de jaar. nieuwe begraafplaats. Ja. Dus ja, en we hebben natuurlijk weer, net als vorig jaar... wat een enorm succes was, de lichtjesavond op 3 november. Dat uh, de, we hadden op een man of 80 gerekend. En er waren er meer dan 200. Want iedereen was op standwoord dusdanig enthousiast over. Er zijn toch mensen die dan even dat moment willen gebruiken uh, om ja. te gedenken. Want het is een ja. alle zielen. en uh, Dus het gaat toch ergens bij mensen weer een uh, knopje om. Ja. Dat is wel grappig, want die mensen die hebben dan waarschijnlijk toch een drempel. Die dan ja. makkelijker over die drempel gaan, wanneer ja. er andere mensen bij zijn. Dat is wel bijzonder. dat was heel waardevol, Het was zo mooi. Overal lichtjes inderdaad ook. We hadden een hele route hadden we uitgezet. En het was zo bijzonder. Dus ja, dat doen we dit jaar dat we, ja, weer. Dat gaat dit jaar weer gebeuren. 3 november is het ja. lichtjesavond ja. Bij, uh, Op de begraafplaats, bij de, de, de nieuwe begraafplaats. Nee, de oude. De oude en begraafplaats. De lieve. Daar gaan we ook nog lang. We gaan langs de dierenbegraafplaats. En het, ja, mooi. Wordt het nou ingewikkelder naarmate de mensen, mensen meer dingen bedenken en andere dingen bedenken? Of is, het dat, is dat juist prettiger? Mensen zijn soms zeer, zeer, zeer veel eisend hebben het echt dusdanig. Maar dat is de mondigheid van ja. tegenwoordig. En daar is ook op zich helemaal niks op tegen. Nee. Allora. En... Eh... Ja, de mogelijkheid bestaat ja. om heel veel te, zelf te doen. Is er dan een tijdslimiet uh, aan? Is het zo dat je, als je een begrafenis regelt, dat je binnen een bepaalde tijd dat moet uh, hebben afgehandeld? Of is daar ook uh, ongeveer, ruimte in? Ongeveer zeven, zeven werkdagen. En anders kan je ook nog uitstel krijgen. Ja. En ook mensen... de duur van de, van de dienst? Ja, als je, dan, dat kan je zelf invullen. Maar ja, alles hangt weer een prijskaartje natuurlijk. Ja. Maar is zo'n beetje een drie kwartier en dan dus de grafgang en daarna nog condolie bezoek. Dus dat, uh, maar dat is wat jezelf ervan weer maakt. Ja, en niet wat ze wat tegenwoordig ook gebeurt. Een plechtigheid, dus, in, bij, on, dus bij de op de Grote Aula. En dat er dan gecremeerd wordt en dat de mensen dan uh, dus de rouwauto hard zwaaien, zeg maar. Ja. Dat, uh, er, er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Ja. Dat, uh, en daarna de kroeg ingaan. Dat kan ook. Die heb je ook. Ja. Dat kan ook. Ja. Ja. Dat heb ja. ik al vaak in meegemaakt. Dus ik moet zeggen, ik vind dat, vind ja. dat het vieren van uh, het leven. en het vieren nou van wel. het leven van de persoon die geweest is. En, uh, ja, het hangt natuurlijk iedereen. ook een beetje ja, vanaf hoe. Ja, uh, is daar, is daar nee. voor in. Maar op zich uh, helemaal niet zo gek hè, daar, nee, daar nee, Sommige mensen. Wil dat. En je hebt natuurlijk ook uh, de traditionele kopje koffie en een ja. stukje uh, koek en een stukje en cake. Uh, ja. En de een die heeft een, een, een, gewoon een koekje en de ander heeft een petit voertje. Ja. Dus het is wel wat je zegt. Uh, dat de mondigheid van de mens daarin meespeelt en de mens gaat allerlei leuke dingen verzinnen ja. en daardoor krijg je inderdaad het cafébezoek. Uh, ja. En, café de een, en vaak dan. ook nog de een wil boven de ander huiskomen. Ja, dat vind ik altijd wel een beetje jammer dat dat gebeurt. Ja, maar nee, dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon, ja. Het is gewoon zo, ja. ja. Het, uh, Heb je nog het, iets, uh, iets, uh, iets geks meegemaakt wat je kan vertellen? Ik, ik zeg eigenlijk nooit van wat is iemand lelijk of zo. Op een gegeven moment werd er iemand binnengebracht. En toen dacht ik van wat een enge meneer. En toen kwam s'avonds zijn echtgenoten op bezoek. En die liep dus nog naar, in de poststraat naar binnen. Oh, wat is hij mooi. Oh, wat. Ja. En dat is dan heel tegenstrijdig. Ja, ja. Terwijl ik dat eigenlijk nooit denk van. Oh, wat is dat? Een, iemand lelijk of... <laughs> ja. En ik vind het toch altijd heel erg leuk. Heel in het begin was een oma overleden. Die kwam, de dochter die kwam alleen eventjes op bezoek. En die nam een doos met... Hoe uh, heet je die dingen? Van, uh, nou ja, gebakjes mee. En die zette ook bij oma op de kist een gebakje. En wij kregen ook een gebakje. En ook bij trouwbezoek stond het gebakje nog heerlijk op de kist. Ja. En ook zo komisch. Ja, nou ja oma, oma hield van gebakjes waarschijnlijk. Ja, ik heb dat mijn is, moeder. Het ja, ja, is gewoon helemaal lief. De ja. as van mijn moeder heb ik met mijn zuster samen mee naar de Van der Valk genomen. En daar hebben we dus drie kopjes koffie besteld. Want mijn moeder wilde namelijk overal ja, van de Valk. bij zijn en koffie drinken. Dus dat hebben we gedaan. Oma ja, snapte er niets van. Nee. Maar, ja, maar wij hadden niet. zoiets. Dit is het laatste stukje. Ja, dit is helemaal mooi. Ja, mooi. Dat, zo hoort het er, ja. zo hoort ja. er nog bij. Ja. Zo, als je het zo voor jezelf gaat afsluiten, is het ja, nooit dat ja. je kunt. Nee, daar is, is het ook jammer als mensen niet meer over een overledene willen praten of kunnen praten. Ja. Dus het is zo verdubbelend belangrijk dat iemand er nog bij hoort gewoon. Ja. Kun, kun je dat ook triggeren? Kun je mensen zeg maar uh, open maken, Soms open wel. krijgen? Soms wel. Ja, ik roep dan altijd: ik heb een uitschuifschouder. Ja. <laughs> van, van, he, mensen die moeilijk naar binnen durven, dat het mag. Kom. Het, en dan is het voordeel als je iemand kent van. Dat je dus echt kunt zeggen van het is nog precies dezelfde persoon. Oké, okay, het, het is een lichaam alleen nog maar. Het lijkt er nog precies op als in levende lijven. En dat is gewoon hartstikke belangrijk voor, voor nabestaanden. Want vaak durven ze niet, omdat het een na ziekbed is geweest. Ja. Na de overlijden. En dan ligt iemand rustig tussen haatjes in een kist. Met mooi aangekleed vaak. Niet meer zoals vroeger in een nachtponnetje. Want wie kent je nou met een nacht, in een nachtponnetje? Niemand. Niemand. Ja, precies. Ja. Dus en, dan, en dan is het heel, gewoon heel prettig als iemand dan achteraf zegt... Van, dan ben ik toch blij dat ik nog even bij wezen kijken. Dat, uh, dat is ook gewoon goed om af te sluiten. Mm. Ik vind het altijd jammer als mensen geen afscheid uh, in het uitvaartcentrum nemen. Mm. Juist omdat ja, het is natuurlijk toch een zijn toch wel de, de, de, de moeilijke dingen. En, het is, en ik blijf het bijzonder vinden dat ik bij zoiets dan aanwezig mag, mag, mag zijn eigenlijk. Maar nou ja, het is wel bijzonder dat je van een, een, een treurige situatie meestal hè, ja. toch iets moois mag ja, maken. Dat is heel fijn. En, en heel bijzonder gewoon. Dat, uh, het, is, het is net zo bijzonder als bij een bevalling aanwezig mogen zijn. Ja. En is het ook heel bijzonder dat je hierbij aanwezig mag zijn als buitenstaander dan. Ja. En dan is het ook heel fijn als mensen je een klein beetje... Al is het, al is het maar van, van, van dag zeggen in het dorp dat ze je ja. kennen. Neem je dat wel mee? Of, of kun je dat goed afsluiten? Ik kan dat goed afsluiten. Maar dat weet je niet van tevoren of je ermee om kunt gaan. Dat moet je eerst ervaren, gewoon. Ja. En het is ja, natuurlijk, als je in het dorp loopt, dan word je af en toe erop aangesproken. Maar dat, dat ik, ik vind het niet erg. Dan moet je niet op een dorp gaan wonen. Nee, dat is waar. <laughs> nee, toch? Het dorp is gezellig genoeg en dood, dood wordt bij het leven. Ja, zonder meer. En, zeker weten. Uh, je kan er goed mee omgaan. Ja. Carla, bedankt. Het was uh, weer eens leuk om... Uh, om uh, ja, leuk. Het is altijd interessant. Ja. En ook leuk om te horen hoe jij ermee omgaat. Okay. En uh, 100-jarig het... bestaan is volgend jaar? 26 mei. Oké, okay. dan <laughs> lezen we er vanzelf al wat over. En dan Vast. kom je gewoon vertellen over wat uh, het programma nee, dan, gaat zijn. Of, dan, dan, dan, dan komt iemand van, uh, van de begraafplaats. Van de organisatie. Ja. Uh, okay. ja, ja. Maar 3 november doen we samen met de begraafplaats. Meer dan je dus. Dankjewel. Dank. Oké, okay, tot je niet.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 Says she wants to make up In de tent, maar tegenover ons zit een drukke man. Hij is, <laughs> hij is nog uh, bezig met kijken naar het weer, Wim Brugman van Ayuma. Goedemorgen. Goedemorgen, samen. Goedemorgen. Hallo. Ja. Je was al op strand en uh, de een en ander aan het opruimen. Want ja, we waren vroeg op strand. Ja, het was vanmorgen niet, niet zo best weer, nee. uh, zoals je gezien hebt. En dus we moesten we zijn vegen scheppen. Storentjes helpen. We zijn nu druk het opbouwen voor het festival. Zijn een koude stad voor het festival. Nou, het is niet koud, maar het is wel nat en ja. zanderig, dat wel. Troep hè, op het ja. strand. Ja, dat is altijd nee. weer. Ja. Vandaag is het uh, ayuma Fest. Ja. En er ligt een druk schema voor je neus. Absoluut. Je hebt uh, alles geklean en klaargezet. Ja. Voor morgen. Voor nu, voor vandaag. En waar begint het feest mee? We beginnen met yoga. En uh, we hebben de subsessies uit moeten stellen, omdat er gewoon te hoge zee is om uh, op Sub zee te, te varen nu. Dus we beginnen met yoga, dan gaan we lunchen. En dan uh, tijdens de lunch dan komt de eerste DJ heel rustig uh, draaien. We hebben Moes en Manolo, dat zijn met de jongens uit Haarlem, die... Uh, wat je yogamuziek gaan doen. We hebben Liss uh, Merlot. Merlot uit België. Nou, dat is een zangeres. En zo gaat de hele dag door met zangeressen en dj's. En tot hoe laat uh, zijn tot de, 10 de DJ's. Uur. Tot tien uur. Ja. Nou, dat is een, een vol programma met, uh, met muziek. Ik zie ook dat als je niet dat lopend wil doen, dat je opgehaald kan worden. Het laatste stuk moet je lopen op het strand? Vanaf Havana tot Ayuma wordt er gelopen. Maar we hebben wel een shuttlebusje rijden van station naar de kop van de boulevard. Daar stap je uit en dan moet je Vijf minuten, tien minuten. 500 meter. Dat valt allemaal wel mee. Dat is het muziekgedeelte. Maar er is ook een eetgedeelte? Ja, we hebben we, dat is een bubbelbar. Dat zijn dan bekende sommeliers die hun eigen wijnen uitgezocht hebben. Die uh, workshops geven over, over bubbels. Over kava, over champagne, over cremant, over blanket. We hebben verschillende soorten aziatische hapjes. Kamiyase maakt uh, uh, saté en uh, trout. Dus dat zijn uh, forelkoekjes. Rosie die gaat bara maken en uh, patai. En Oeh, we hebben een sushi bar We hebben een eigen sushimaker. En vanuit onze eigen keuken komen we het ook nog allemaal uit. Rapjes. Dus het gaat de hele dag door. De hele dag door eten en drinken. Zijn er nog meer dingen die belangrijk zijn in, uh, in het schema? Nou, dat je vooral lekker op tijd bent. en Lekker gaat zitten en hangen en doen. En, uh, want we hebben hartstikke mooie artiesten. We hebben hartstikke lekker eten. En uh, we hopen dat het natuurlijk een hartstikke mooie dag wordt. Dat in de eerste plaats. En uh, ik, zie ik denk af, dat het goed gaat komen. Ja, ja, ik zit al een beetje achter je te kijken naar ja, ja. het buitje wat er nu aan gaat komen ook. Dus ik moet eigenlijk weer appen dat we snel een plasticje overal overheen moeten gaan doen. Want er komt toch weer wat aan. Maar we hopen maar het dat het last is. Het is bijna 20 graden geloof ik. Nee, maar die apparatuur gaat die niet zelf van regen. Nee, dus nee. het is toch wel lekker als we hem een klein beetje... Kun je, kun je als het... Het gaat niet uit de hand lopen. Want het weer dat stabiliseert zich wel. Het zijn buitjes. Ja. Af en toe komt er wat naar beneden vallen. Uh, kun je dat snel uh, fixen? Is dat... Zeiltjes. Dat, uh, Zijltjes. Zeiltjes. En, uh, en een tentje. We hebben een overkappingtje. Mike Dynam is nog... Uh, op, op de valreep heeft hij nog een mooie overkapping voor ons uh, neergezet. Dus dat zijn toch wel dingetjes. Die wel belangrijk zijn natuurlijk. Ja. En en als je nou met yoga bezig bent en het komt in één keer een buik, pak je het dan op en ga je dan naar binnen? Of gaan ze even naar binnen en dan wachten ze tot de voorbij zijn... Dan gaan we en we. Maar dan toch gewoon in naar buiten. Ja. Want je gaat niet binnen, zeg maar. Er is nee, geen nee, ruimte het, voor dat gaat niet. Het nee. zijn er toch snel 25, dus die kunnen niet in één keer binnen gaan liggen. Dus uh, dat, maar dat is improviseren. Maar dat weet je in Nederland op strand. Dus dat doen we allemaal. Dat is geen ja. probleem. Moet je je inschrijven of kan je gewoon spontaan binnenkomen? Had je al in moeten schrijven voor de, voor de yoga, in ieder geval wel. Voor vanavond kun je gewoon. Uh, Kaarten de deur kopen en, uh, en er zijn veel kaarten in de voorverkoop ook verkocht. En die kaarten, wat kun je met die kaarten? dat Entree heb je dan. Entree met? Entree met het hele programma, alle muzikale dingen. En je kunt lekker eten en drinken. Dat zit er bij in? Dat zit er niet bij in. Eigenlijk. Niet bij nee. in? Dus nee. dat is apart. Ja, uiteraard. Als, je maar, mensen, als mensen nu komen, hè, want we hebben het over kaarten. Ja. Uh, wat kost een kaartje om naar binnen te komen? 20 euro. En dan mag je meedoen met alle programma's. Ja. Ja. En naar de muziek luisteren. Ja. En eten en drinken moet je gewoon afrekenen. Moet je gewoon afrekenen, ja, okay, nou, Dat is duidelijk. Ja. Je had al een aantal kaarten in de voorverkoop. Ja. Het Ayuma Fest is niet nieuw. Nee, het is het derde jaar dat, het het derde we, al, jaar. Uh, dat we dat doen. Zie je ja. daar progressie in, in de verkoop van kaarten? Um, of wachten mensen af? Zoals nou gebruikelijk ja, en kijken naar buiten. Dit was natuurlijk niet een hele goede start. Zeg maar, de afgelopen dagen om hoeveel kaarten te verkopen. Want mensen kijken toch naar het weer. En de voorspellingen waren niet zo goed natuurlijk voor vandaag. Dus dat is, er zit een beetje op hetzelfde niveau als vorig jaar. En dan... Uh Komt er altijd nog een bubs na eilen, omdat het toch vanmiddag lekker weer is? Ja, als het lekker weer is, dan denken mensen, kom op, we gaan even kijken. We gaan er toch even heen, dus dat uh, gaat wel gebeuren. Ja, ja er zijn natuurlijk wel meer mensen die uh, bij Ayuma af en toe eens komen eten bij uh, de eetsessies. Dus ja, wel, dat uh, zijn Amazing Mondays. Die Amazing Mondays beginnen weer op 28 augustus. Dan gaan we weer een sessie doen met een aantal restaurants. En die restaurants die dit keer is, dat uh, beginnen we met, uh, met Betty van La Muze. Die gaat een, een kaasavond doen bij ons, een lange tafels aanschuiven. en dan gaan we vier gewoon elkaar gaan we, gaan we serveren. Ik heb nog een paar spannende restaurants. We hebben nog uh, hout, hebben we nog uh, uitgenodigd. Restaurant hout, restaurant uh, uh, Even Grijs uit, uh, uit Haarlem. De Bokdoors gaat nog komen en we hebben oh. de plantage. Dat gaan er gaan allemaal gekke dingen gebeuren. Oh. Ja, met met, met al die gekke ik dingen. Uh, Is de tijd voorbij, wou je zeggen? Nou ja, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik uh, we hebben, uh, in het begin van toen hebben we gesproken over de Amazing Mondays. Ja, met Marja. Met Marja. Ja, ja. En die zei ook, het is straks bomvol, dus ja. je moet wel reserveren. Ja. Is dat nog voor de tweede sessie al, kan je al kijken op, nee, op de, op we de, de gaan, website? Nee, we doen eerst het festival vandaag en ja. na volgende week gaan we dat weer op de uh, website en op Facebook zetten. En dan kun je reageren erop. Ja. En ook gelijk boeken. Ja. Nou, er is dus, heel uh, wat te doen. Ja, absoluut. Werkende winkel. Uh, ik ga je ook niet verder ophouden, want uh, ik zie dat je uh, <laughs> nog zit ontzettend... Jij zit er, er nog te <laughs> kijken of er wat, wat buienradar of er nog wat is. Ja, precies. Uh, Wim, bedankt voor je snelle komst en ja. uh, de uitleg. Mensen die willen komen naar het Arjuma-vest, die zijn nog steeds welkom. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Leuk dat ik even mocht aanschuiven hier. En uh, we gaan weer aan de slag. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Wim. Zeer goede. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen je, je natuurlijk wel uit het Zandvoortse. Ja. En nu ben jij directeur bedrijfsvoering van het Leger des geworden. Ja. Hoe kom je daarop? Ja, hoe kom je daarop? Dat komt soms zo op je pad. Dus uh, ik wilde wat anders. Na 16 jaar ABN AMRO had ik uh, echt het idee van ik ga wat anders doen. En in eerste instantie wilde ik voor mezelf beginnen, maar... Uh, uh, een oud collega van mij die ook bij Abinamro werkte, werkte al tien jaar bij, bij het leger des Heils. En die had gehoord dat ik uh, wegging bij de bank. En die zei van nou, uh, kom eens even praten. Want uh, ik weet vanuit jouw geloofsachtergrond dat je protestants bent. En dat je uh, uh, veel, uh, veel te doen hebt met mensen in nood en dat soort zaken. Dus uh, kom eens met ons praten en misschien kunnen wij wat, uh, wat voor jou betekenen. Hmm. En zo is het balletje gaan rollen. En dan uh, kom je binnen bij uh, het leger des Heils. Op het kantoor, om het zo maar eens te noemen. Ja. Er Wordt er een beetje gesproken en zegt ze zeggen van nou, we hebben dit en dat en dat voor je te doen? Of hadden ze specifiek jou al een beetje in gedachten voor directeur bedrijfsvoering? Nee, ik was wel al uh, op de functie directeur ja. bedrijfsvoering voorgeschoven. Dus uh, het was met name voor die functie dat ze me zochten. Ik heb vanuit uh, ABN Amro natuurlijk een Lean-achtergrond. En er gebeurt Lean. lean. Dat is een, uh, een, een methode om, uh, uh, om je processen zo goed mogelijk te optimaliseren. Dus zo min mogelijk kosten verliest. Waar staat dat voor? Ja, dat is het Engelse woord voor heel dun. Lien. Oh, Lien. Lean. Okay. Oké, ja, nee, nu, nu pak ik hem. En, en uh, uh, met die achtergrond, daar heb ik natuurlijk zes jaar bij Amin Amro uh, uh, veel werk Draaiven in gezet. Goed. Ja. En dat, omdat er in de zorg heel veel gebeurt, hè, de hele transformatie van de zorg, daar heeft ook het leger des Heils uh, de last van gehad. Dus die, die moeten ook hun processen gaan optimaliseren met veel gemeentes in gesprek. Ja, en die combinatie van mijn werk, mijn, mijn, mijn visie op financiën. En de wijze waarop je processen kunt verbeteren... was een ideale situatie om, uh, om in deze rol binnen te komen bij het Leger des Heils. Als je Leger des Heils zegt, dan gaan bij heel veel mensen... Uh, de strijdkreet gaat er uh, komen, het koor gaat komen... Ja. Uh, we zorgen voor, uh, ja, de Kerst, collecte, en uniform. uniform. We zorgen ja. voor mensen die uh, onder de brug liggen. Ja. We delen soep uit, hè, met soepfiets en soepauto. Ja. Maar ik zie ook een stukje welzijn en zorg. Dat is eigenlijk een beetje een onderbelicht gedeelte van het, het Leger de Zijls. Ja, dat is een groot onderbelicht gedeelte. Ja, ja. maar hoe, hoe komt dat? Nou ja, uh, wordt daar niet... Er uh, ligt hier namelijk een prachtig blad... Wordt daar minder aandacht aan besteed aan publiciteit? Van jongens, dit doen wij ook? Ja, wij zijn vanuit het Leger des Heils uh, bescheiden in, in wat wij doen. We, we lopen daar niet zo heel erg mee te koop. Uh, we, we vinden het ook spijtig dat we het afgelopen jaar 7% zijn gegroeid. Hè, met welzijn en gezondheidszorg. Want op het moment dat wij als Leger des Heils groeien dan gaat er in de maatschappij iets niet dat goed. Mis. En, uh, en ja, wij we, we hebben dus de, de, de strijdkreet ook van we, we gaan, wij doen het gewoon. Weet je? Wij gaan daar niet te koop mee lopen van goh uh, reclame maken over hoe slecht het gaat in de wereld. Nee. Maar vooral vanuit de kerkgenootschap, Leger des Heils en de Welzijns- en Gezondheidsorganisatie die los zijn gekoppeld van elkaar, maar nog wel verbonden zijn met elkaar, vinden we het gewoon heel belangrijk dat we de handjes leveren. En niet zozeer uh, in de picture spelen wat we dan allemaal doen. We staan er echt voor de mensen. En, uh, en daar gaat al zoveel tijd in om... dat we ja, misschien ook wel te weinig tijd hebben... om, uh, om heel veel reclame te maken nee, over wat we allemaal de doen. De, ja. hey, ik zeg dit omdat uh, meebewegen is meedoen. Ja. Zorg en welzijn dan wel onderbelicht is, maar het is toch heel belangrijk dat mensen weten dat jullie dat doen. Ja, en... nee, dat is ook zo. Het was voor mij, toen ik uh, ging solliciteren, ook echt een verbazing. Hoe, hoe, hoe toen ik zag, is. Toen ik zag dat er 350 miljoen euro omgaat in het hele zorg en welzijnstuk van het leger des Heils alleen al. In Nederland breed. En dat daar dus uh, zo'n beetje 6.000 mensen een betaalde baan hebben. In het hele zorg en welzijnstuk. En ik ben verantwoordelijk voor heel Noord-Holland nu. En daar werken we met 350 man uh, dagelijks keihard om 22... Dat gewoon echt werkende uh, um, ja, functieplaatsen. werkende functieplaatsen. Dus dan heb ik het nog niet over de 600 vrijwilligers die we daarnaast nog uh, bij hebben. Z zijn jullie dan uh, eigenlijk een, een, een conculega van de andere zorg- en welzijninstanties... Nou, ik, ik zou haast zeggen ja, maar gezien het feit dat de nood zo hoog is, dan spreken we niet eens over conculega's. Wij kunnen met z'n allen het werk niet aan. Ik heb op dit moment 22 voorzieningen waar die volledig vol zitten. Waar we mensen dus 24 uur per dag opvangen en helpen om weer een nieuw bestaan op te bouwen. Van jong tot oud. En ik heb net zoveel mensen op de wachtlijst staan. Dus ja, die, wat, wat, bedoel die dus, voorzien, wat bedoel je met voorzieningen? Dat zijn dus uh, uh, nou ja, gewoon gebouwen waar wij 26 tot 30 mensen opvangen. En die zijn van het Leger de En die zijn van ons. En die mensen die hebben geen dak. En die hebben bij ons weer een dak gevonden. En die helpen wij dus ook weer aan, uh, aan arbeid. En die gaan we weer, weer klaarstomen om weer terug te kunnen de maatschappij in. Maar ik heb net zoveel mensen in de wacht staan. Dus er lopen op dit moment ook heel veel mensen nog, nog dat, op straat. Dat is heel schrijnend. Maar kun je dan ook stellen dat de reguliere opvang en de overheid faalt in de opvang van mensen? Of, of vallen deze mensen nou ja, bij jullie terecht? Het is niet falen. Ik denk dat we op dit moment in een systeem zitten waar we allemaal tegen de uiterste aanlopen. Hè. Hoe, ik, weet, ik heb heel veel contact met, met burgemeesters en wethouders over hoe we de, de, de zorg. En de voorzieningen uh, goed kunnen regelen. En ze staan allemaal keihard te werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar je ziet gewoon dat niet alle gebouwen zijn geschikt om, uh, om voor alle mensen uh, een plek te vinden. We hebben gewoon ook woonruimte tekort. Vooral voor de onderkant van de markt waar je, waar je goedkope woningen voor moet hebben. Daar is gewoon een schrijnend tekort. Ja. De onderkant en, van de markt zijn uh, dus uh, sociaal zwakkeren? Ja. En mensen die dus gewoon met, met, met het minimum rond moeten komen. Ja. En die, daar zie je dus gewoon dat, nou ja, dat, dat is dat kantelpunt, weet je. Die, die, die komen ook, die worden dakloos omdat ze op een bepaald moment hun energienota niet meer kunnen betalen. En dan komen ze weer bij ons of bij andere collega's die, die uh, voorziening en 24 uur zorg leveren. Maar we, we zijn met z'n allen in dat systeem gewoon keihard aan het werk. Alleen, ja, je ziet gewoon dat we, we, we lopen tegen tekorten aan, tekorten. Ja van woningen en dat soort zaken. Neemt, neemt dat toe... je hebt het net over... Ik heb, uh, er zijn zoveel voorzieningen... maar ik heb ook nog zoveel mensen op de wachtlijst. Als je dat... terugrekent tien jaar geleden... is uh, dat gestegen? Ja, het feit dat wij gegroeid zijn... Al en al een paar jaar groeien... Uh, zeg, zeg ik, durf ik wel te zeggen dat het toeneemt. En, en wat nog veel... schrijnender is... het gaat nu goed met de economie... Uh, en, en dat is voor mensen die aan de onderkant van onze maatschappij hangen... is dat, uh, is dat heel slecht dat, het, dat de economie groeit. Want dan gaat het met een heel groot gedeelte van de wereld weer beter. En dan hebben we ineens geen aandacht meer voor die, voor die mensen... 100. waar het niet zo goed mee gaat. Terwijl maar, als het, het zou, wereldwijd slecht gaat met iedereen... dan hebben we ineens weer dat we voor we elkaar aan. zorgen. Maar het aantrekken van de economie... Um, en dan de, de, de, de onderkant, zullen we maar zeggen. Die helpen jullie aan baan als het uh, kan. Dus daar dus zouden ze toch eigenlijk ook een beetje mee moeten kunnen rijden. Wel, ja, Maar goed, ook, ook dat zie je... Uh, oh, je op, op het aandachtspunt is het wat anders dan. Ja, en, en kijk, we moeten ook heel realistisch zijn. Iemand die een aantal jaren... Uh, geen dak boven zijn hoofd heeft gehad en, en uh, last heeft gehad van verslavingen. Ja, die kan je ook niet van de een op de andere dag weer zomaar terug in het arbeidsproces plaatsen. Dat, dat heeft tijd nodig. Dus die moet je eerst. Ja, wij zeggen altijd met bij het leger: dan zijn als eerst, eerst geven we ze te eten, want een lege maag heeft geen oren. Dat is de reden waarom de soepbus bij ons zo, uh, zo heel bekend is. Uh, en op het moment dat we dat in, in, in, in plaats hebben gebracht... dan gaan we ze kijken of we ze een dak boven hun hoofd kunnen geven. En dan gaan we de volgende stap maken om samen met ze uh, weer terug in de maatschappij te komen. En ook dan zijn we nog niet klaar. Want op het moment dat we iemand weer goed hebben kunnen laten uitstromen... dan gaan we ze vervolgens nog op ambulante basis. Hè, dus, dus dan hebben we nog zorgverleners die bij hun thuis blijven komen... om ervoor te zorgen dat ze niet weer afglijden. Nou heb ik ook begrepen dat er uh, veel gezinnen zijn die in die situatie terechtkomen. En dat is natuurlijk helemaal een probleem. En dan kom je ook weer terug op die sociale woningbouw. Hè, dat, uh, dat mensen bepaalde huur niet meer kunnen betalen. En het tekort aan sociale woningbouw uh, komt dan naar voren. Uh, zie je mogelijkheden hier bijvoorbeeld in, het, uh, in, in ons dorp om daar iets mee te doen? Nou, ik, ik weet zeker dat er in elk dorp mogelijkheden zijn om meer voor social. Woningbouw te doen. Want we hebben heel veel projecten nog in de pen zitten waar, waar gebouwd gaat worden. Dus ja. als we dat zouden, als we het echt met elkaar zouden willen, dan zijn er mogelijkheden. Ja. Maar zo zijn er ook uh, mogelijkheden om gebouwen een nieuwe bestemming te geven. Ja. Uh, uh, en dan denk ik bijvoorbeeld aan het spalier. Waar, uh, ik, ik, ik, waar je we, ziet hem in mijn hoofd ja, maar, uh, groeien. Maar zo, maar dat zo zijn uh, er meerdere gebouwen. Maar ik weet ook, ook daar speelt economie weer mee. Dat zijn op zich niet altijd gebouwen waar een gemeente invloed op uit kan oefenen. Die zijn van andere eigenaren. Ja. En, en wat wij wel zien, en dat vind ik echt wel heel mooi om te zien... dat er steeds meer, en daar helpt de lage rentestand ons dan heel erg bij, zeg ik heel eerlijk... we zien steeds meer investeerders die nu ook gewoon wel in vastgoed willen investeren. Ja. Alleen, ja, op dit moment hebben we ze nodig. En als we in vastgoed gaan investeren, dan, dan praten we over twee jaar. Ja. En, en, maar goed, we zijn met z'n allen keihard aan het werk en, en we doen goed werk mooi werk, en we worden moet ik heel eerlijk zeggen, vanuit de gemeente ook heel erg ondersteund om het werk van het leger des heils te kunnen doen en uh, ja weet je, uh, ik, ik, ik zeg gewoon zolang we met elkaar er, de, onze schouders eronder zetten, dan komt het, uh, dan komt het wel goed ja. hoe, hoe, hoe vinden mensen jullie? Ik bedoel, stel je voor dat er hier in het dorp uh, zeg maar, uh, een gezin of uh, mensen zijn die loslopen en waarvan je denkt van nou, ik maak me daar een beetje zorgen over. Hoe, hoe, hoe kun je dan ervoor zorgen dat die personen bij jullie terechtkomen en dan in het traject komen waarin ze zeg maar, geholpen kunnen worden? Nou, ik zou haast zeggen, ze kunnen mij bellen, maar dat moet natuurlijk niet. Lijkt me niet, manier, lijkt me niet handig. Maar, nee, nee, maar in ieder geval, nee. uh, ja, via onze website kun je sowieso uh, ons vinden, maar ik weet ook vanuit de sociale wijkteams, ook die hier in Zandvoort ja. heeft, heeft verbinding met alle zorgverlageren die, uh, die in dit werkveld bezig zijn. De wijkagenten die dingen ja, signaleren. Ook, ook politie weet waar ze terecht kunnen en, en uh, stel dat er echt een noodschrijnende situatie is... Dan, dan, dan hebben wij crisiswoningen... waar mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden. En ook daar via die sociale wijkteams weten ze ons daarvoor te vinden. Dus, uh, dus de, en dat moet ik ook wel zeggen... ondanks het feit dat als je uh, door het dorp heen loopt... en aan iemand zou vragen wat doet het leger des Heils allemaal... en dat velen dat dan niet weten... zijn juist die mensen die het moeten weten, die weten het wel. Die weten ons wel te vinden. Dus, uh, want het is niet meer, we hadden het over uniform. Hè. Het, is, het is niet meer zo dat ze zichtbaar, zichtbaar in het dorp rondlopen met een uniform. En dan weet je. Wel hoor. Ja, dus er zijn er en lovel. de collectebus. Ja, ja, ja. ja, dat is alleen het kerkgenootschap. Hè. Dus het kerkgenootschap leger des heils. Die lopen in uniformen. Want dat zijn ook, dat is ook dat echt. Dat zijn de heilsoldaten. Dat zijn de heilsoldaten. Ja. Die komen met de strijdkreet in de kroeg. En die komen daar uh, uh, uh, horen en luisteren wat, uh, wat er in de, in de buurt altijd gebeurt. Uh, en het zorg- en welzijnsteam staat daar dan naast. Want op het moment dat een heilsoldaat echt met een schrijnend geval binnenkomt... dan wordt hij bij ons meteen opgepakt. Ja. Ja. Een, uh, een mondvol, een heleboel zinnen over zorg en welzijn. Het gaat natuurlijk nog steeds over het leger des heils. Ja. En uh, Heb jij in je korte tijd je al een uh, idee van dit ga ik anders doen? Uh, nou Sowieso, als ik naar, uh, naar de bedrijfsvoering kijk... waar ik uh, uh, nu verantwoordelijk voor ben... ga ik zeker een aantal dingen anders doen. Omdat ik, ik... Is dat een andere visie? Of... Nee, nee, geen andere visie. Ik denk dat we alleen moeten kijken naar hoe we de processen beter moeten doen. Er wordt nu op dit moment veel uh, tijd en energie gestoken... in het betaalbaar houden en krijgen van de zorg. En daar zijn gemeentes aan het worstelen hoe ze het in hun systemen moeten krijgen. Want vergeet niet, sinds 2015 is de transformatie pas aan de gang. Krijgen, zijn de gemeentes ermee belast dat het vanuit het Rijk is overgekomen. Daar zit veel werk in. En nog heel veel administratief werk. En ik denk dat we daar best nog wel heel veel geld verliezen. En ik geloof dat we elke euro zoveel mogelijk moeten zien te besteden... aan de zorg. En aan de mensen die het echt nodig hebben. Dus dat is wel mijn taak. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk verspillingen hebben... op onze bedrijfsvoering. En daar kunnen we nog een heleboel doen. Zowel aan de gemeentekant als aan onze kant. Um, dus daar Ga ik me keihard voor maken. En ja, we, we, we zijn aan het groeien. Wij hebben op dit moment nog heel veel wachtlijsten. Moet helaas zeggen? Ik moet echt helaas zeggen, ja. ja. En, uh, en, en wij hebben, zoals het er nu naar uitziet... echt nog wel plek voor, voor nog drie, vier voorzieningen... die wij willen gaan openen. Um, maar ja, en daar moeten we ook naar kijken... hoe we dat zo, goed zo goedkoop en zo efficiënt mogen kunnen doen. Vrijwilligers, want daar zijn jullie ook heel erg van afhankelijk. Ja. Hoe kunnen die mensen die zeggen van... nou, ik vind dit een plek prachtig verhaal, ik wil mij, ik heb tijd en ik wil gaan helpen. Hoe doen ze dat? Nou, ook die, uh, de, de, die mogen mij zeker benaderen. <lacht> dat dan <lacht> maar, weer wel. <lacht> dat ook. Maar ook, uh, ook via onze website kun je kun je, je aanmelden. Het als het Leger des Huis, en dan kom je er vanzelf. Leger des Heils Noord-Holland het liefst dan, hè, want dan kom je direct bij ons, anders ga je eerst in de, in de algemene molen voor, uh, voor het Leger des Heils Nederland. Maar wij kunnen nog echt heel veel vrijwilligers gebruiken, in alle vormen. Dus ja. mensen die administratief Goed zijn, mensen die echt een maatje willen zijn voor, voor deelnemers van ons, maar ook gewoon mensen die, uh, die, die, die zorgen willen voor anderen. Okay. Ja. Dus leger de zeils Noord-Holland. Je hebt ze ja. liever lokaal als dat ze straks in Limburg gelopen. Ja, ja, het is niet zo efficiënt als de nee. mensen vanuit nee. Zandvoort vrijwilliger nee. zijn in Limburg. Nou, Daar heb je een goede directeur bedrijfsvoering voor nodig. Ja. Jullie ontzettend bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Houd Veel op, succes. Hou ons op de hoogte. Nou, dat zeg ik, dat zou ik graag doen en uh, nodig mij nog maar een keer uit. Hè? Ik, ik praat er graag over, dus uh, ik hou jullie graag op de hoogte. Fijn. Komt zo. Goed. Dankjewel, Jur. Nee, hey, dankjewel. We gaan uh, door naar de agenda. Ja. We beginnen natuurlijk uh, met uh, de expositie die dus tot 20 augustus is uh, in het Zandvoorts Museum Hollandse Meesters. Daartussenin komt een extra uh, expositie vanwege de Pride at the Beach. Daar exposeert René Zuiderveld vanaf maandag tot de 20 augustus. Ja, En tot 17 september is er op de boulevard in deze periode portrettekenaars, schilders, sieradenmakers. Levende beelden enzovoort. En uh, dat is uh, van s ochtends 10 tot s avonds 10 uur. En dat is gratis uiteraard. Ja. We hebben het met Wim over gehad. Het Ayuma Sommerfestival. Uh, het wordt waarschijnlijk nog hartstikke mooi weer. Dus als je zin hebt... Wandel naar het Naakstrand. Ayuma Sommerfestival. Ja. Dan is er morgen op het circuitpark Zandvoort... de National Old Timer Festival. Ga je er naartoe? Ik ga wel even kijken, ja. ja. Ik vind dat altijd heel erg mooi. Dat sluit ook wel een beetje aan bij bijvoorbeeld de historische krompie... wat ik wel erg leuk vind om te zien... Vanaf maandag tot en met 2 augustus uh, voor het eerst in Zandvoort Pride at the Beach. Een evenement op diverse locaties. Ik zal ze ook even verraaien gelijk. Het grootste, het een van de grootste evenementen is natuurlijk de parade die uh, om drie uur starten bij het stationsplein. En daar is het uh, eigenlijk al om één uur feest, want dan is er muziek. Je kan een drankje kopen en een ijsje kopen en om drie uur wordt er gewandeld. Dan is er in het dorp het een en ander te doen. Uh, in de Zandvoortskrant is een hele grote advertentie. Lees die en kom en kijken. Het duurt drie dagen. Het ja. is maandag, dinsdag en woensdag. Ja. Dus er is voldoende voor iedereen om uh, naartoe te gaan. Nog even de, de, de afsluiting: is het vuurwerk. Ja. En dat is bij een Nautiek voor de deur. Dus niet bij de rotonde, maar bij Nautiek. Bij Nautiek. Dan is er op uh, 4 augustus de DNRT Super Race uh, op het circuitpark Zandvoort. En dat duurt het hele weekend ook. Dus er is altijd voldoende te doen ja. daar op dat uh, circuit. 5 augustus: High Tides and Good Vibe Reggae Festival bij Strandpalfio een storm. Het begint om twee uur middags en eindigt om vijf voor twaalf s nachts. En als je wilt dansen, dan ga je lekker naar het haven van Zandvoort. En dan is uh, vanaf half acht tot uh, twaalf uur, vijf voor twaalf moet ik zeggen, let's party. Een gezellig. Een gezellig dansen als je wil. 6 augustus de zondag, Plas Duterte, de kunstmarkt van tien tot vijf. En ja. ik neem aan dat die gewoon weer op het kerkplein is. Ja, en postraat. dan een stukje poststraat uh, zal er wel bij komen inderdaad. Uh, dat klopt. Nou, dan is er elke eerste maandag van de maand uiteraard de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur s middags. En dinsdag, elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur... voor al uw vragen over iPads en andere moeilijke dingen. Ook Zandvoort. Ja, en uh, op datzelfde stukje is er op vrijdag altijd medische gymnastiek... bij het Pluspunt. Dat begint om kwart over negen, duurt tot kwart over tien. En uh, wil je over al deze dingen informatie vinden... dan ga naar www.pluspuntzandvoort.nl en dan vind je alles over wat er bij ook Zandvoort en bij Pluspunt te doen is... De herhalingen van deze uitzendingen en andere uitzendingen kan je vinden op www.zfmzandvoort.nl. Vul een datum en tijd in. Let op, je moet het goede uur kiezen. Een uur later. Ik vind het ja, een goede uur. Ja, dat is het goede uur inderdaad. Ja, nou verder zijn we er weer doorheen. Zijn er doorheen. Dankjewel dat je de muziek hebt verzorgd Ben. Want er is altijd wel... Ik had eerst een lijst van uh, Jacques gekregen. Maar dat, dat, die kon ik niet printen. Dus ik heb het zelf maar een beetje gevogeld. En uh, ik denk dat het wel aardig rustige muziek is. Ja, hij was uh, bijzonder uh, relaxed. Thomas, bedankt voor de techniek. Uh, Gert van Kuik en G. Rutte bedankt voor de redactie. De koffie was ook door Gerrie gedaan en Gert was er ook een klein beetje. Iedereen ontzettend bedankt voor uh, het invallen, want uh, we hadden Robin. stel iemand nodig. Bedankt graag gedaan. Het. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en dan wensen wij iedereen een prettig weekend. En tot volgende week. Tot de volgende keer.